Uh, ik heb geen hoesting op terug naar meneer Kateranen, dat er werk voor. en voorvoer. En dat is een lul die baas is, die er niks van kent. Ja. En ik zeg van, je moet het daden hier. Welk is dit? Dat, dat kan niet meer. Nee, maar als je naar werk zou gaan, denk ik wel dat er een beter toekomst voor is dan hier. Daar wordt het talent wel uh, heel anders je er aangepakt dan hier. Kinderen wonen hier. Ja. En, uh, ik schrijf ook romans, ik moet uh, in contact blijven met de Nederlandse literatuur, ja. dus wat kan ik naartoe? Nou naar hier? Naar Oud? Naarsnoods naar Aruba? Ja. Uh, naar de, ma de Maagden-Nederlanden? Of wat is het daar? Ja, we kunnen ja. Uh, uh, ja, niet gewoon maar uh, ben ik ben een beeld van Amerika. Uh, maar dat is je wel moet, de mensen wel geheel... Ja, ik heb niet niet voorstel, een van 40, 50, 60. Zeker als je de zegt dat ge, ze je geweest voor mij, dat is het niet eens hoort, maar dat is uh, de money Als je uh... jong zit, dat je haalt. Ja, Wacht, er ik heb Nee, maar het is niet, het is je, het is niet, het is, geen, het is en ook de het uh, 400 per uur, he. ik heb dat allemaal gedaan. Waarom heb ja, nou, ik ook in Maar ben, als, als je in Amerika zoiets zou lanceren, dan zal is dat wel onder de glaas het wel ondergewaseld worden denk ik. Ja, in Amerika. Speedtickets. Ja. Je hebt meer dan 50 mails gereden. Nou, dat is inderdaad een achterlijke uh, regels. He. Voor het meeste door onder ja. arrest. Want je hebt je ja. uh, asbok uitgekieperd op straat en het heeft een vliegtuig gezien. Ja, maar Als jij daar als naartoe wil, wel op een ander soort niveau dan de meer aan. Ik heb een voorstel gehad van Singapore ook. Singapore is a fine state, because you always been fines. Het meeste krijgen je er aan boord. Je ziet op de grond, meegepakt. Naar is Kandinaal, Noorwegen. Als je daar meer dan 120 rijdt, dan vind je dat effectief een vak voor drie maanden. Noem ja, maar dat met rijden, want het gaat dus helemaal voor u, dan het helemaal vroeger in je Geen goede idee, nee. Als ik geraas ben. Nee. Nee. Ik kan het niet laten, maar ik heb geen verhaal aan mijn ogen om aan de 400 te rijden. Dat is een kik hebt als je jong bent, als je het allemaal meegemaakt hebt. Nee. Yeah, mm -hmm. I